9 uur Jan van der Putten met het NOS Journaal. Ouders krijgen volgend jaar meer geld voor kinderopvang. Afhankelijk van hun inkomen krijgen ze tussen de 100 en 1000 euro extra. Dat hebben de regeringspartijen VVD en PVDA afgesproken. Vooral de midden- en hoge inkomens profiteren van de hogere toeslag. De lage inkomens krijgen de opvang al voor het grootste deel vergoed. Door de maatregelen hopen de regeringspartijen dat meer vrouwen aan het werk gaan. Het voorstel moet nog worden besproken in de ministerraad. Minister Ascher presenteert de plannen op dit principe.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 President Obama gaat vanochtend naar Hiroshima en legt daar een krans bij het monument voor de slachtoffers van de atoombom die de Amerikanen in 1945 op de Japanse stad gooiden. Het is voor het eerst dat een Amerikaanse president een bezoek aan Hiroshima brengt. Het bezoek is omstreden en ligt in zowel Japan als de VS gevoelig. De Amerikaanse regering heeft al laten weten dat Obama geen excuses zal aanbieden. De KNVB gaat in overleg met de Venendaalse club Dovo en de Harderwijkse club VVOG op zoek naar een andere locatie voor de promotiewedstrijd voor de derde divisie. Gisteren werd de wedstrijd van zaterdag afgelast door de burgemeester van Venendaal. Die zegt dat hooligans van twee betaald voetbalclubs wilden gaan rellen bij de amateurwedstrijd. Burgemeester Kolf wil niet zeggen om welke profclubs het gaat. Hij vindt het schandalig dat er kennelijk mensen van buiten zijn die het leuk vinden om een belangrijke wedstrijd voor twee amateurclubs te verzieken. Dan het weer nog. Wolken en zon wisselen elkaar af. Als de zon goed doorkomt, kan het 23 graden worden. Vanmiddag kunnen er plaatselijk stevige buien vallen, soms met onweer. Tijdens zo'n bui koelt het af naar een graad of 18. Dit was DFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is John Bakker van de ANWB. Er staan geen files. U bent prijsbewust als het om uw auto gaat. U wilt APK, autoreparatie en onderhoud tegen een eerlijke prijs.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 Even with your sorrows weighing down your heavy heart and feet, I could be your sunshine if you let me love. You. Van CFM Jazz. Mijn naam is Jacob Beuving. En uh, we gaan gewoon weer verder met het draaien van lekkere jazzmuziek. Uh, als opener was het uh, Vaughn Fritsen. Life is So Sweet. Vaughn Fritsen is een, uh, volgens mij een, een Canadese jazzzangeres.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 you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 Extra. It's extra. C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 It comes to die. It's extra. It's extra. It's extra. It's extra.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 Suzanne Cabot is niet de enige die over vleeswaren een, een nummer gemaakt heeft. Alistair van de Molen heeft ook een nummer. Funky Burger. Alistair van de Molen heeft ook een aantal keer in Zandvoort gespeeld. Ik dacht G Jazz Behind the Beat was er ook een keer aanwezig. Alistair van de Molen op trompet. Funky Burger. City, de CD heet zo. Uh, uh, ik heb dan een keer iets, uh, iets uit Frankrijk gedragen van uh, Léon Foli, en dit is ook een Franse, een zin gelezen. Awi Awi Lee heet ze, en dat nummer is Her, en dat komt van de CD 5 uh, en verder. Mooi nummer, Her.